Zes uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. In Zwolle en Maastricht zijn vanmiddag demonstraties gehouden tegen racisme en racistisch politiegeweld. De organisatie van de Black Lives Matter demonstratie in Zwolle had deelnemers opgeroepen afstand te houden en mensen met klachten was gevraagd weg te blijven. Er waren 2400 bezoekers, het maximum aantal dat de gemeente wilde toelaten in verband met het coronavirus. In Maastricht luisterden honderden mensen zittend naar toespraken. Ook daar waren afspraken gemaakt over het naleven van de coronamaatregelen. Sinds gisteren zijn twee nieuwe doden geregistreerd als gevolg van het coronavirus. Gisteren waren dat er zes. Het dodental staat nu op ruim 6.000. Er zijn vier nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal patiënten op de intensive care afdelingen is gelijk gebleven. Het zijn er 96. Vijf touringcarbedrijven gaan 30 passagiers toelaten in hun bussen, ook als die daardoor geen anderhalve meter afstand kunnen houden. De bedrijven zeggen dat de overheid geen richtlijnen heeft verstrekt voor touringcars. Na 1 juli willen ze weer met volle bussen rijden, omdat dat in vliegtuigen vanaf dan ook gebeurt. Het ruimen van nertsen op negen fokkerijen is vandaag verder gegaan en gaat de komende week door. Het gebeurt op last van het minister van Landbouw, omdat de dieren zijn besmet met het coronavirus. Dierenwelzijnsorganisaties hebben geprobeerd het ruimen via de rechter te voorkomen. Zij vinden dat besmette dieren ook kunnen worden geïsoleerd van de anderen. En staatssecretaris van Financiën Veilbrief wil volgend jaar de renteaftrek voor ondernemers verder verlagen om het aangaan van te grote schulden te ontmoedigen. Hij is ervan geschrokken hoe makkelijk bedrijven met omvallen door de coronacrisis die te hoge schulden hebben. Hij denkt dat dat medekomt doordat de rente op leningen nu deels aftrekbaar is. Het weer wisselend bewolkt, buien. Vannacht liggen de minima tussen 8 en 11 graden. Morgen veel bewolking, soms wat regen en weer tussen de 15 en de 18 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, dat waren de Vinga Boys. We like a party. En wij zijn er weer met Zandvoort Pakt Uit. Een hele goede avond, Thomas. Ja, goedenavond. Goedenavond. Alles goed, jongen? Nog wel, ja. Nog wel. Nog goed. <laughs> Ik weet niet wat er vanavond allemaal gaat gebeuren natuurlijk. Nee, het wordt, hartstikke het wordt sowieso hartstikke gezellig. Dat, dat sowieso, ja. Ja, we gaan er wat moois van maken. Uh, heb je nog wat gedaan in de week? Of uh, weer zo... Uh... Nee, saai. Alweer saai? Saai. Werken? Ja, nee, ook niet echt. Ook niet echt? Nee. Luizenleven. Luizenleven? Luizenleven. Nou, oké, okay, oké. Okay, okay. Nou, ik heb genoeg gedaan. We hebben uh, wat foto's gemaakt. Ja. Ja, en uh, ja, Facebook helemaal gek gemaakt. Instagram ja, helemaal ik gek gemaakt. Ik voorbij komen. Ja. <laughs> en uh, feestjes gehad gisteren en eergisteren. Oh, oh. Ja, Nou, feestjes, feestjes, feestjes. Gewoon. Mee oppassen, nee. hè? Ja, maar gewoon met z'n tweeën. Dus, doe maar, dus. Doe maar. Het was gezellig in ieder geval. Dat is mooi. Nou, ik maar. Om kort over zes hebben wij uh, weer een top 5 van mij. En om kort over zeven doen we die van Thomas weer. Ik ben benieuwd, heb jij wat voor ons, uh, wat, heb jij voor ons in uh, petto? Nou, genoeg. Genoeg, genoeg, van genoeg verrassingen. Van alles. Van alles wat? Ja. Zeker. Wat we van je gewend zijn of even een, iets ook. anders? Ook. En er zit er eentje tussen dat ik denk, van nou, dat zou jij ook nog wel kunnen kiezen. Ah ja. Oké. Okay. Nou ja, die staat dan wel weer op nummer 5. Ja, dat dacht ik al. <laughs> Dus ja. Oké, okay, oké. Okay, nou, we gaan weer een, een lekker uh, nummertje draaien. Uh, Lady Gaga, Ad Ad Adriana Grande en Rain On Me. Big Bad Boom Juno Vega. Als je er een beetje op had gelet, voor twee weken geleden had ik deze ook in mijn top 5 staan. Maar ik vond het een lekker, uh, lekker nummertje. Ja. Het is in ieder geval tijd nu voor uh, onze top 5. Of in ieder geval mijn top 5. Spannend. Spannend hè? Spannend. Wat heb je allemaal? Uh, wat, uh, ja, verschillende dingen eigenlijk. Een beetje, uh, een beetje, een een beetje country, een beetje. Uh, ja, een oude bekende komt uh, in de lijst. Die hebben we een keertje nieuwe muziek gemaakt. Oh ja? Ja, zeker. Dus, uh, wie is die oude bekende dan? Of ja, daar, dan gaan, dan we straks kloppen, over, daar ja. gaan we straks over hebben natuurlijk. Dat is een goeie. Komt helemaal goed. Nummer 5. Ja, de nummer 5 is... Ja, de kip kipmoor. Meen je niet? Ja, Kipmore. Komt hij ook bij de, de plaatselijke kipwinkel van aan? Hè? Uit de boerderij. Het is een... Uh, de songwriter hij is 30 jaar oud, uh, komt uit de Verenigde Staten. Hij is geboren in Typhon in Georgia. In 2012 heeft hij zijn uh, album uitgebracht, en getiteld Up All Night. Eerder heeft hij de andere liedjes geschreven voor onder andere de band Thomson Square. Het genre van Kip Moore valt omschrijven. Als country. Ja. Jij, jij bent een beetje van het country. Ja ik, ben, ik, ja, ik vind het leuk, ik vind het lekker klinken. Ik vind niet alle country vind ik lekker, maar. Maar wat, wat, wat is precies wat jou in country aanspreekt? Dan? Wat, wat ja, maakt dat? Ik, ik, een... ik vind de stemsklank vind ik altijd wel mooi. Dat is een beetje dat zwoele, hè? Ja. En, ja ik, ik, ik vind het gewoon lekker klinken. En, ja. ja. Het is gewoon uh, een beetje mijn ding aan het worden. En ja, ik hoop dat iedereen dat ook een beetje leuk vindt. Het hoeft natuurlijk niet iedereen leuk te vinden, maar. Ja. Nee, zeker. We, we, gaan, uh, we gaan beginnen met mijn top 5. Je Skip More en Fire and Flames. I took the drink, I liked the taste. I burned the smoke, I sparked the blaze that left me wanting. It left me wanting. When I was desperate and I lost my faith, I found an angel in a broken place. She let me out when I went astray. She showed me peace, she lit the way, gave me comfort, she brought me comfort. She let me out when I went astray She showed me peace, she lit the way Gave me comfort peace I recognize I knew I wanted I knew I wanted he spoke the truth reached out to me he took my hand I shook it free kept on walking Ja. Oh. Oh. Nou, het einde van het liedje weer. <laughs> ik ben de pleur. Oh, heerlijk. Hey, ik was skip more finer and flames. Heerlijk. Weet je wat, mij, wat ik een beetje aan moest denken? Nou, ik weet niet of je dat uh, beginstukje voor je kan halen. Uh, ik kan mijn best doen. Ik ga eens even koekendoeren. Ja. Mm. Het hoort hem nu. Oh ja. Do okay. Ik ben in de war. Wacht, het vorige nummer. Dat was die. Um, hoe heet dat nummer nou? Nee, dat is niet. Uh, we zijn in de war. We zijn in de war. Maar goed, was net het nummer die kwam voorbij? Dat is deze, maar ja. En ik moest echt denken aan het nummer van Michael Jackson. Als je dat hoort. wacht, luister. Dat deuntje. Ja. Dat hoorde ik dus net in jouw nummer ook. Ja, het bij het ik dacht begin was het. Ja, ik dacht, ik dacht, ik dacht hè, heb je nou een nummer van Michael Jackson erin? Nou, ik, nee, dat heb ik niet gedaan. Dat was Kip Moore. Fire Kip, Kip Moore, ja. ja. Kip Mora. Kip van Mora, ja. Helemaal goed. <laughs> Oké. Okay, ja. oh. We gaan naar de volgende: nummer 4. Nummer 4 is Count on Me. En uh, met, uh, hoe heet ze ook alweer? Ja, ben ik het kwijt? Catali. Oh, yeah, Catali. I'm, I'm good on my own, but when I know I'm alone, I beat myself up. No one can hold me. I am me when I'm lonely. You're a surprise. Ja, dat was Limbo met... En uh, ja, hiervoor hadden we natuurlijk uh, onze nummer uh, drie. Uh, nummer vier, sorry. En dat was Catali. Ja, Katali. Ja. Catali ja. uh, is een uh, songwriter. Hij is uh, getekend bij M uh, BMG Talpa Music. En schrijft voor artiesten zoals Sharon Dorsen, House of Talent en Samantha Steenwijk. De Voice of Holland finalist. Uh, Lisa Lois Ik heb uh, gemengde achtergrond Amerikaanse, Zwitserse, Nederlandse en Italiaanse Aangezien ik zelf een mix ben hou ik van het combineren van genres uh, Nadat ik een succesvolle samenwerking heb zoals met Lin en Tint uh, Secrets ben ik sinds oktober bezig mijn eigen muziek te releasen ik hou van gedurfde en opdracht kwetsbare teksten. Nou, dat is Katali. Uh, Anders moet ik er een hele biografie gaan opnoemen, maar dat wordt een <lacht> beetje heel gek. <lacht> ja. En dan gaan we door. Nummer twee. Twee is Kelly Clarkson, onze oude, oude bekende. Kelly uh, zeg maar Clarkson. Ja, Kelly Clarkson. Die uh, is ondertussen. Jezus, wat is hij? Ja, uit ja, 82, 82 komt hij. Uit 82, dus het is een hele andere Claire, Kelly Clarkson. dan nou? Ja. <laughs> Heb ik nou gewoon de verkeerde opgezocht? Ja, maakt niet uit. Nee, je Amerikaanse zangeres toch? Ja. Nee, okay. <laughs> helemaal goed. Uh, we gaan in ieder geval naar onze nummer 2 luisteren, Kelly Clarkson. Clarkson En dat was dus wel de juiste Kelly Clarkson. Dat was ook Ja. <laughs> ja dacht ik. Uh, ik zat fout. Sorry Thomas. Je had het wel goed op Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar ja, dat is, ondertussen is ze dus al 40 jaar oud. Of 38, sorry. Ja, dat die twee jaar, <laughs> de maakt, het, twee jaar maakt het. 24 april is ze jarig. Uh, ze heeft drie Grammy's gewonnen. Maar ja, ze is eigenlijk hartstikke bekend. Uh, de doorbraak was in 2002... In tot 2004. is is zeg maar de eerste album uitgebracht met Thankful. Uh, succes is, we hebben ze behaald in 2005 en 2006. En het tweede album, Breakaway. Ja. Dat was Kelly Clarkson. Verder is ze verder helemaal bekend natuurlijk. Ja, een, ze hebben drie Grammy's gewonnen. Ja. Dus. Het is een grootste. Dus, uh... Ze hebben het goed gedaan in de afgelopen 18 jaar. Ja, maar ik dacht dat ze veel ouder was. Nee joh. Ja, nou ja, voor mij is 38 redelijk op leeftijd al Ja, voor jou wel, ja. Oh, oh. Ja, je muziek is klaar. Oh, meen je niet? Nee, nee, komt hier. Uh, nou, de top. Dit was in ieder geval mijn top 4. Uh, dus hierna komt mijn oh. grootste, zeg maar. Wat ik denk van, nou, dit is wel van deze week wel okay. de beste, okay. vind ik. Dus... Nummer... Eén. Het is Kazali. Hoe spreek je dat? K Kalatis. Sorry. Kalantis. Kalantis. Ja. <laughs> Met die uitspraken, ik moet er nog wel... Uh... Ding, ding, ding. ding. Uh, groen. Groen. Ja. <laughs> nee, Kalantis is een uh, Zweedse muziekduo. bestaat uit Christian Karksen, Die is uh, van 14 juli van 1975. Dus nu een stukje ouder dan Kelly is wel Carlsen. Oude, ja. Ja. Ja. En uh, Lunus van... Uh, 28, uh, 29 augustus 1979 Galantis is, uh, is actief sinds 2012 In 2015 scoorde duo het duo nummer 1 hit In de Nederlandse top 40 het nummer Runaway Ja, dat is een uh, grote hit geworden Dat is nou. een hele grote uh, hit 2014 met het, met het Glazen Huis is dat toen ook nog een hele hype geweest en zo Ja, van, uh, van 3FM in, in, van onze Ja, collega's In Haarlem, ja. ja Oh, dat was ook de van Haarlem ja, ja. Nou, leuk Leuk dat we hem in onze top. En het liedje wat we straks gaan horen is uh, van de film Scoop. Scoop? Scoop, de film. Van Scooby-Doo. Oh, ja, ja. Oh, okay. zeker. zeker. Leuk. Ik dus, ben benieuwd. Uh, ja, Hier is uh, Galantis met Fly. Feel the love inside my bones. Yeah, it's closer to hopeless. Now, happiness ain't far from home. Dat was Calantis met Sly. Het was in één afgelopen. Jongen. Ah, ja, dat kan gebeuren. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, dat was. Ja, ja, ja. Dat was mijn top 5 in ieder geval. Wat vond je? Je? wat vond je ervan? Wat, wat ik ervan vond. Nou ja. um, Ga er maar goed verstaan. Nee, nee, nee. Ik vond het uh, lekker. Calantis, ja, ja. Goeie. Nummer 1 was goed. Ja. Goed uitgekozen. En, en wat vond je dan uiteindelijk van Kip Moore? Ja. Nou, net als wat ik, wat ik van kip vind. Lekker. Nee. Oh, jij houdt niet van, niet van kip. <laughs> nee. Jij houdt niet van kip. Oh. oh Oké, okay. nee, maakt niet uit. Nou, dat was mijn uh, top 5. Uh, top uh, ja. Op nummer 5 stond dan Fire and Flame uh, van Kip Moore. Uh, nummer 4 was A Count on Me met Katali. Limbo op nummer 3 met uh, Lullox. Lulo. oost -e frans hè? Lulo. Met E-A-U-X. Gewoon Aux. Aux, ja. Kabel. En op nummer twee, There on You en Kelly Clarkson. Nummer. 1. En één is Catalis met I Fly. Van de Scooby-Doo-film. Scoo galantis. Galantis. <laughs> <laughs> Zeer galantis. Jeet. <Yeah. laughs> oh, oh, oh. Heerlijk. Ik, uh, ja, ik ben weer tevreden met mijn, uh, met mijn top 5. Ja, en nu ben ik benieuwd naar mijn top 5, wat je daar gaat voor vinden. Ja, ik ben ook benieuwd wat ik daarvan ga vinden. <laughs> <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. Het is wat. Hè? Het is zeker wat. Ik vind het gezellig, ik vind het leuk. En uh, ik hoop jullie ook. Hier is uh, Hossier met Take Me to Church. My lover's got humor. She's is giggle at a funeral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 Along with you, I was born sick, but I love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 Yeah.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 Hé hey Thomas, Ja. wist je dat rechtshandige gemiddelde negen jaar langer leven dan linkshandige? Wat zeg je nou? Dat linkshandige langer leven dan rechtshandige? Rechtshandige leven langer negen jaar dan linkshandige. Kijk, okay, dat is mooi. Dan leven je minstens ja. negen jaar langer. Ja, ik niet. Oh. Dat is jammer. Maar ja, hoe lang is negen lang? Huh? Nou ja, negen jaar. En wist je ook dat het van de Sahara uit zand bestaat? <laughs> en de rest dan? Nee, nou, apart Geef wit, uh, uh, melk, wat licht is. Echt waar? Ja. Nee joh. Jawel. Dat, uh, Kun je dat ook drinken dan? Ja, dat staat dat er niet bij. Nou, dat vraag ik dan me dan af. En, vrij, en een vrijdag de 17 is een ongeluksdag. In Italië. <laughs> <laughs> maar dat is eigenlijk een beetje wat wij hier de vrijdag de 13 hebben. Ja, maar dan in Italië. En de dan vrijdag? de 17e. He, hoe kan dat trouwens? Hoezo? Er is een Jartien land... 13 en 17. Er is een land die zegt van, nou, 17 is uh, ongeluksgetal, ongeluksdag. Ja. Gaat ook nergens over. Gaat ook niet proberen te begrijpen, want nee. ik begrijp er ook niks van. Nee. Ja, joh. Heb je nog andere dingen? Uh, ik kan wel even kijken. Ik kwam trouwens net een berichtje tegen. Oh, vertel. Van het uh, château Meiland. Ja, het château. Nou, ik heb goed nieuws voor je hoor. Ja? Je kan hem kopen. Ik kan hem kopen. Moet je wel wat geld op je bankrekening hebben staan? Ja, oké, okay, dat heb ik niet. Maar goed, misschien net genoeg. Ah, ja. Misschien, ik weet niet of je het haalt, maar 1,3 miljoen afgerond? Uh, komt net te kort. Net ietsjes, hè? Ietsjes, ja, ik ook. Ja. Nee, dat is net niks. Nee, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Jammer. Helaas, helaas. Uh, het zou wel makkelijk zijn als je ook met je poten kan proeven. Maar dan had ik een vlinder geweest. <laughs> Ja, dat, uh, dat kan. Ja, nou weer een goed verhaal. Dus ja. We zijn weer heel spraakzaam vandaag. Heel spraakzaam. Dat is ongekend. Ongekend en heel goed. Nou, we gaan weer een nummertje draaien: Harry Styles met Adore You.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 Stop ja tuurlijk <laughs> ik denk nou lekker mee zingen het is uh, DJ Jean met every single day ja dat is uh, ik, ik denk nou ik ga lekker mee zingen weet je wel ja je nee, zitten er wel lekker, lekker bezig ik, denk, ik zet die microfoon lekker aan kan iedereen ermee gingen. ja heerlijk hey Thomas zeg het eens hoe um, laat een man zien dat hij dus echt wel aan de toekomst kan denken maar ja dat is een gewetensvraagje ja. Hij is heel logisch hoor. Ja, dat zal best. Maar ik nee, ze, nee? Nee. Hij koopt twee kratten bier plaats van één. Tch. Dat is ongelofelijk hè? Ja toch. Ik schud ze zo uit mijn mouw. Welke mouw? Ja, dat weet ik ook niet. <laughs> die ene. Die, uh, die korte, die korte. Die ja. korte mouw. Hé, hey, we hebben wel lekker een nieuw dingeltje. Een praatmuziekje. Wat? Een oh, praatmuziekje. Ja, ja, ja, goed praatmuziekje. Jongen. Ja, goed praatmuziekje. <laughs> Ja, ik vind het wel lekker. Ja, toch? Goed praat, misschien. Lekker ja. rustig. Nu, kun, nu kunnen we weer op het terras zitten. Dus, ja. Dus de, dit soort lekkere muziek is dat. Uh, nou, ja. is het op het terras nu buiten zitten denk ik niet zo lekker. Nee. Nou ja, we gaan in ieder geval uh, door naar de twee uur zo. En om kwart over uh, zeven. zeven gaan wij uh, de top vijf van Thomas. En ik hoop dat iedereen die spannend. leuk vindt... Dat is heel spannend. Dus ja, jongens. Nou, we zien jullie... Uh, jullie willen zien jullie straks wel weer.